Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Ho, ho. Kasper Meijer met het NOS-journaal. 22 ouders die zijn getroffen door de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst... hebben volgens deskundigen geen recht op compensatie. Bijna alle ouders die er wel recht op hebben, hebben het geld nu gekregen. Dat schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens Hoekstra krijgen 287 ouders compensatie. 280 hebben die inmiddels ontvangen... Van zeven ouders heeft de Belastingdienst geen rekeningnummer. De Universiteit Maastricht is slachtoffer van een grote cyberaanval met gijzelsoftware. Windows computers zijn niet meer toegankelijk en sommige websites zijn uit de lucht. Ook e-mailen geeft problemen. De universiteit is nu dicht, maar veel studenten werken door bijvoorbeeld aan hun scriptie. Het is nog niet duidelijk of hun documenten gespaard zijn gebleven. Het parlement in Irak heeft ingestemd met de nieuwe kieswet die het makkelijker moet maken voor onafhankelijke kandidaten om een zetel in het parlement te krijgen. Veranderingen van het stelsel is een belangrijke eis van de honderdduizenden betogers die al maanden de straat op gaan. Of de nu aangenomen wet voor de betogers ver genoeg gaat is niet meteen duidelijk. In Hongkong is het ook op kerstavond tot confrontaties gekomen tussen demonstranten en de oproerpolitie. Politie zette traangas- en pepperspray in... tegen duizenden betogers in warehuizen en bij blokkades op straat. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. Al een half jaar zijn er bijna wekelijks demonstraties... tegen de bemoeienis van China met Hongkong en tegen de eigen regering. De 3FM-actie Serious Request The Lifeline heeft 1,4 miljoen euro opgebracht. Het radio heeft samen met het Rode Kruis... dit jaar geld ingezameld voor slachtoffers van mensenhandel... Drie DJ-duo's liepen in estafette van Goes naar Groningen. Mensen konden geld doneren of tegen betaling een plaat aanvragen. Het weer: vannacht buien, aan zee mogelijk met onweer. Het wordt een graad of vijf. Morgen eerst buien, later meest droog met wat zon. De maxima liggen rond 8 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Aan. De kerstboom glanst, is feest in het leven. Doe u allemaal fijne dagen.